Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Meer dan duizend mensen zijn in het congrescentrum in Nieuwegein bijeengekomen... voor de besloten MH17-herdenking. Behalve nabestaanden zijn ook premier Rutte en een aantal ministers erbij. Er is muziek en net als bij de nationale herdenking in november... worden de namen van de 298 slachtoffers voorgelezen. De bijeenkomst wordt niet live uitgezonden. Na afloop wordt een samenvatting beschikbaar gesteld aan de media.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 Aan de kust is het 18 graden. In het oosten lokaal 30. Morgen flinke periode met zon, minder wind en 20 tot 25 graden. Dit was het. Dit is Erwin de hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Laren en Eembrugge van 4 kilometer. De Waterwolftunnel in de N201 uit Hoorn richting Hoofddorp is dicht vanwege een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 De uithoeken van ons continent. Teruggebracht op begrijpelijke proporties betekent dit dat de hit zich in een mateloos tempo vermedeveldigde. De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik.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 Tijd voor een nieuwe aflevering van de top 40 van Europa. De Euro Breakdown met de heetste zomerhits. Deze week hebben we 12 stijgers, 8 zittenblijvers, 16 dalers en maar liefst 4 nieuwe binnenkomers. Vier nieuwe binnenkomers betekent ook weer natuurlijk dat 4 artiesten de lijst niet hebben gehaald helaas. Na 6 weken is Paulina Gagarani met een miljoen voices uit de lijst verdwenen. Na 7 weken Taylor Swift samen met Kendrick Lamar en Bed Blood. Ed Sheeran in de derde week al met uh, zijn uh, photograph En uh, met Regime Erzekhe Thummim na vijf weken ook uit de lijst verdwenen. Plaatsgemaakt voor uh, vier nieuwe artiesten: drie uh, Spixplint nieuwe singles en één uh, wat oudere. Die uh, komt alweer van uh, ruim een uh, jaar geleden, 2013. Uh, uh, twee jaar geleden alweer zelfs. Maar dat maakt helemaal niet uit, 29 juli 2013. Maar in Europa wordt hij nu al uh, wel een beetje opgepakt. En daar heb ik het over uh, Birdie die op uh, 35 nieuw binnenkomt, maar dat straks allemaal. Ook gaan we kijken naar uh, de artiesten, wat daarmee uh, is gebeurd uh, in de wereld. Of er nog leuke dingen zijn of niet. En natuurlijk uh, gaan we een uh, oogje leggen op de Nederlandse top 40, hoe die er uh, van deze week uitziet. Scheelt weer uh, vier uur lang luisteren. Binnen deze twee uur, uh, dat je de Euro Breakdown hoort... krijg je dus twee hitlijsten voor je kiezen. Eén van Europa en eentje van Nederland. Mooier kan het niet. Tegenover me zit uh, dit keer uh, niemand. Dan zit je te denken, niemand? Niemand, hoe kan dat nou? Nou, Sander, hè, die normaal gesproken is... die, uh, ja, zou ik zeggen... die heeft een stuk oud ijzer in zijn tong laten zetten. En die kan gewoon niet meer praten. Ik snap ook niet dat je dat doet, maar goed. Ja, sommige mensen vinden dat leuk en uh, Sander ook in dit geval, want die heeft die uh, gekregen voor zijn verjaardag. En weet ik wat, nou daar zeg je geen nee tegen. Maar er zit dus een gaatje in zijn tong en uh, zit een stukje uit ijs erin. Dus uh, je mag hem met mij doen vandaag. Hey, even voor de klok van uh, 5 uur gaan we naar de top 3 van deze week. En in de top 3 zit uh, een nieuwe binnenkomer. Nou, niet een nieuwe binnenkomer, maar een nieuwe top 3 binnenkomer, natuurlijk. Um, maar weet je nog toevallig hoe de top 3 van vorige week eruit zag? Nou, ik wel. Ik ga het je niet vertellen, ik laat het je gewoon horen. En dan gaan we snel beginnen met uh, de lijst der lijsten. Hier is een kleine opfriscursus van vorige week. Nummer 3. Number 2 You can stay for years, buying all your tears. Oh, you freaking guys, forget about the past. You're not out of mind, now this world you find. Answers to your vein you walk and make it taste it. The pain of losing someone who can taste, don't even look back at this wasted moment's time. Car two A but used to be not to me you should be treat to watch it for all as you can see. Nummer 1 Op vrijdag, op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Number 9 and all our shadows dissipate, the demons inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. Wonder my father, he told me so don't let it slip away, it's a beam is all I heard him say. He said one day.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 Wij begonnen met uh, nummer 39, 25 weken lang alweer uh, in de lijst, der Avicii is dit uh, met Den Hart. Nummer 40 stond uh, Carly Rae Jepsen, Die is helaas uh, vier plaatsen gezakt en deze is uh, lekker blijven zitten. Hoogste positie voor uh, Avicii was uh, ooit uh, nummer 4. Dus uh, ik denk na die 25 weken dat het dan wel een beetje weer uh, voorgezien is. Hey, uh, het volgende nummer is uh, drie weken geleden binnengekomen in de lijst. En het gaat over een uh, Disney actrice die bij Barneys and Friends... en uh, Wizard of Waverly Places heeft gespeeld. En uh, ja, toen, ja in het begin begon ze ook de eigen band. Selena dus, Gomez en The Scene toen. En toen bracht ze drie albums uit. En uh, sinds 2012 brengt ze dan ook solo hits uit. Nou, deze heeft ze niet 100% solo gedaan. Uh, samen namelijk met uh, A$AP Rocky. En dan heb ik het over de nummer 38 van deze week. Selena Gomez samen met A$AP Rocky. Oftewel Good for You. Drie weken in de lijst vorige week nog op uh, 34. Deze week dus op 38. Selena Gomez bij de Your Breakdown. 14 kills. I'm 14K's. it up like my eyes. You say you got a touch so good, so good, make you never wanna leave. So don't, so don't. Gonna wear that dress you like, skin tight. Breakdown nummer 36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 week nieuw binnengekomen op nummer 38, Demi Lovato. Cool voor de zomer, deze week dus op 36 is de tweede week. En zomer is het inderdaad, het is, uh, ondanks dat er een, best wel windje staat buiten, best wel korte broeken weer. Althans, ik heb hem aan hier uh, in de airco en uh, ik begin er nu een beetje spijt van te krijgen. Maar goed, als ik straks weer naar buiten loop, zal het wel weer heel fijn zijn. Ik hoop dat jij ook uh, in, lekker in de tuin uh, zit. Ja. Wel uit de wind, want anders is het uh, niet goed vol te houden. En uh, lekker op ZFM uh, heb afgestemd. Hé, hey, het is uh, tijd voor de eerste nieuwe binnenkomer. Die, die vinden we op 35. En dat is een uh, dame met, uh, ja, zou ik het zeggen, een Nederlands tintje. Jasmine van der Boogaarden namelijk. En dan zei je denken, Jasmine van der Booghaarde, die ken ik helemaal niet, joh. Wie is dat nou? Nou, dat ga ik jou verklappen. Jasmine van der Booghaarde is een uh, Britse dame uit uh, 1996, 15 mei 1996, om precies te zijn. En uh, toen ze 12 jaar oud was, uh, winnen ze de talentjacht Open Mic. Uh, waarmee ze toen de tijd een uh, platencontract ook kreeg. Nou, toen ze 15 jaar oud was, uh, maakte ze een cover van een uh, eerdere single van uh, Bon Iver... Het nummer heet Skinny Love en weet je alweer over wie ik het heb natuurlijk, over Birdie. Want in de laatste week van 2011 alweer staat uh, dat nummer uh, twee weken lang op nummer 2 in de Nederlandse top 40. En de single is afkomstig uh, vanuit haar debuutalbum. Waarop uh, ook het nummer People Help The People uh, staat en die uh, was toen ook in de top 40 terechtgekomen. Nou, het is een beetje stil ondertussen om uh, Birdie heen, maar in 2013... Twee jaar geleden verschijnt dan het album Fire Within... waarop de zangeres ook eigen nummers eindelijk heeft gemaakt. En na een afwezigheid van toen de tijd bijna anderhalf jaar... is Wings haar derde hit in het Nederlandse... Elf weken lang heeft zij in de top 40 gestaan in Nederland... en 25 was haar hoogste positie. Dat was in 2013, maar nu ondertussen... ik weet niet hoe het komt. Ja, ik weet het wel, maar ga ik ga je niet verklappen. Er zijn diverse landen, namelijk in Europa... die dit nummer nu pas hebben opgepakt. Waardoor die dus in de Eurobreakdown terecht is gekomen... op nummer 35. Birdie met Wings. Dus uh, nieuw binnengekomen op uh, 35. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En uh, we gaan ons opmaken voor de volgende nieuw binnenkomen. Die vinden we op de 33 e plek. Wat er tussen zit, dat uh, ga ik straks allemaal vertellen. Deze als uh, tiener waar we het over hebben. Is, uh, als tiener is die geboren uh, Parijzenaar niet weg te slaan achter de draaitaf. Toen begon het uh, hele gedoe al. Al snel uh, verhaalt hij uh, zijn slaapkamer voor optredens in uh, Le Palace en uh, Le Bain Douche in Parijs. Nou, daar wordt hij dan ook uh, opgemerkt door de inmiddels gevestigde DJ's die uh, na hem draaiden. Na zijn eerste release, Heart of Africa en Come With Me, vraagt uh, Bob Sinclair hem om uh, samen te werken. Wat resulteert in zijn wereldwijde release met Edony. Nou, in 2002 verschijnt zijn uh, eerste uh, album, Sur la Terre. En in 2004 werd Rocking Music uh, uitgebracht op zijn eigen label Mixer voor vier weken in de Nederlandse top 40 te komen. Zijn grote doorbraak in Nederland kwam eigenlijk uh, echt pas, uh, wanneer was dat, eind 2010. Toen Hello, dat, samen met, uh, dat hij samen met Brian Net maakte, veelvuldig werd gedraaid tijdens Series Request. Uh, het nummer staat uh, begin 2011 voor uh, vier weken op de eerste plaats. En weet na 21 weken zelfs een plaats te vinden bij de 200 grootste top 40-hits ooit. De opvolger van dat nummer ready to go komt in 2011 niet verder dan een schaamtelijke 24ste plek. En met Big in Japan, The Night Out en Hena staat deze Martin Solveig waar ik het over heb in 2012 en 2013 net niet in de top 40 maar wel in de tip. En in 2015 is ze intoxicated na een afwezigheid van uh, bijna vier jaar zijn vierde top 40 hit in de, in de Nederlandse top 40. En het is nou zomer hè, dan komen er weer allemaal nieuwe platen. En zo ook deze. Die doet hij, uh, Martin Solveig doet hij niet alleen. Samen met uh, Sam White uh, brengt hij deze plaat uit en die heet Plus uh, One. Op 33 dus, Martin Solveig en Sam White met Plus One. Fijn, want er komen er weer prachtige, heerlijke hits uit. Zo ook deze Martin Solveig samen met Sam White Op 33 nieuw binnengekomen deze week met Last One. De Euro Breakdown. En ik zal even een kleine resume voor je geven welke platen we wel en niet hebben gedraaid. Op 40 vinden we dan Carly Rae Jepsen I Really Like You en op 39 Avicii met The Nights. 38 is in handen van Celine Gomez samen met ASAP Rocky Good For You. Op 37 in de vierde week vinden we Walk the Moon met Shut Up and Hands. En op 36 Demi Lovato met Cool voor de Summer. Nieuw binnengekomen op 35 was Birdie met Wings. En 34 Last Frequency samen met Genique Divay met Reality. Martin Salfik samen met Sam White dus met Plus One op 33. Op 32 vinden we dan Avicii met Waiting for Love. En op 31 Hayden James Something About You. In de zevende week uh, een plaatsen gezakt van 25 naar 31. En op uh, 30, ja die wil je wel weten. Hè? Dat gaan we niet doen. De, de Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Nou vooruit we gaan we wel doen. We gaan hem draaien voor jezelf. Nummer 30, De Euro, samen met Chris Brown. Five more Our zesde week dat ze in de lijst staan. Helaas blijven ze zitten deze week. En dit is ook meteen een hoogste positie die ze ooit hebben gehaald. Deuron Chris Brown, vijf more hours op 30. What you wanna do, baby? Where you wanna go. I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the cloud. I treat you like a real lady. No matter where you go. Just give me some time, baby. As you know, even when we're apart. I...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 3 like like like like like no, weken ondertussen alweer in de lijst. Uh, Flow Riders dit samen met Robin Thicke en Verdien White. No, I, I don't like it, I love it. Nummer 29 natuurlijk. Vorige week nog op uh, 32. Dus uh, drie mooie plaatsen gestegen voor dit trio. En het is ook een prachtige plaat, hè? zo lekker in de zomer. En ik denk zomaar dat je vakantie hebt op dit moment. Of uh, je moet gewoon werken even meteen natuurlijk. Hè? Maar uh, vakantietijd is inderdaad weer begonnen. En als ik zo naar buiten kijk, is het toch echt wel lekker hoor. Het is niet dat uh, die hittegolf van twee weken geleden, zeg maar. Maar dit is ook prima te doen met die uh, winterbijn. Hey, uh, de volgende nieuwe binnenkomer vinden we op uh, 27. 28 slaan we over, daar staat... Uh, Last Frequencies met uh, Are You With Me. En dat is ook meteen een van de twee snelste dalers van deze week met mijn liefste uh, acht plaatsen. Wie die tweede snelste daler is, dat uh, ga ik je zo direct verklappen. En de snelste stijger, uh, die ga je ook straks gewoon horen. Die uh, gaan we gewoon voor je draaien. Maar eerst naar de nieuwe winnekomer, DJ Ant van. Wel eens van gehoord? Nou, waarmee hij dit nummer doet. Econ, die ken je wel. Maar natuurlijk. Uh, Antoine Conrad uh, gaat het over. Die komt uit uh, Zwitserland om precies te zijn in uh, Basel. Is hij daar geboren? Ondertussen alweer 40 jaar geleden. En is eigenlijk een bekende Zwitserse house. en uh, elektro-DJ. En hij doet ook een hoop uh, producing erbij. Nou, hij begon zijn carrière ongeveer in uh, 1995. Toen hij een club opende in uh, Basel. Uh, de, de club heette uh, House Café in the City of Basel. Nou, dit clubje uh, was eigenlijk de icoon voor de hele scene in uh, Basel op dat moment. En hij uh, ja, was gewoon heel populair, daar laat ik het even daarop houden. Uh, in 2006 kwam ze internationale doorbraak toen hij het album uh, DJ Antoine Live in Moskou uh, maakte. En de single natuurlijk, This Time. En sindsdien uh, wil eigenlijk ieder uh, populair en club hem wel hebben. Uh, kijk in New York, Chicago, Miami, Montreal, Moskou, Dubai... Bangkok, Oslo, Wenen, Cairo. Nou, ga zo maar door. Nou, vanaf 2008 heeft hij eigenlijk al uh, studioalbums gemaakt. Er Zijn er best wel veel. We heeft er drie gemaakt in 2008. De drie gemaakt in 2009. Twee in 2010. Twee in 2011. één in 2013. En één in 2014. En van 2014 uh, gaat denk ik uh, deze plaat vanaf komen. DJ en Frans samen met Econ... En het gaat natuurlijk over de vakantie, want anders zou die nu niet in de hitlijst terechtkomen. DJ en Pan samen met Econ op 27. Met de prachtige Econ. single Holiday. DJ en Pan. Jordan Dis Sounds gonna hurt like a motherfucker op 26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 Wel uh, meerdere gekke dingen met je. Zo is het helemaal een trend om uh, ja, je alleen maar in te smeren in de, op een plek op je rug of zelf of je been. En dat dan uh, in een vormje te doen. Of die uh, plek juist niet in te smeren, dat bedoel ik meer. De rest wel, dus zodat dat uh, vormpje eigenlijk gaat verbranden. En dan heb je een soort van uh, tijdelijke tatoeage. Dat doet pijn. En dat is niet gezond. Sowieso het hele wat verbranden. Vraag maar aan Sander, die is er nu niet. Dat doet pijn. Smeer je ook in. Maar sowieso het zomer doet andere gekke dingen met je. Zoals een uh, tongpiercing zetten of zo, hè. Weet Sander alles van. Maar goed. Maroon 5, this summer's gonna hurt like a motherfucker. Zelfs de stijger van deze week naar plek 26. Komt van plek 35 af. Dus negen plaatsen gestegen. Volgende nummer wat we gaan draaien... dat is uh, eentje van uh, Pharrell Williams... Vorige week nieuw binnengekomen op 27, nu op 25... met de prachtige Freedom, Frale Williams Freedom, hier op ZFM. 25 dus, Pharrell Williams Freedom The and Een of andere manier trekt die Pharrell Williams Ik heb vorige week al gezegd Van allerlei prachtige muziekstukken uit zijn grote toverhoed Zijn muziekhoed ik vind het knap. Hey, uh, even kijken naar wat uh, nieuws van de artiesten. Want dan kennen wij allemaal nog uh, Psy met uh, Gangnam Style. Ja, volgens mij wel. Uh, de Koreaanse rapper Psy is dat. Die heeft zijn uh, auto in de prak gereden. En dat was een uh, hele dure auto. Dat was namelijk een uh, Rolls Royce. Het ongeluk gebeurde donderdag in Hangzaal in China. Waar de rapper onderweg was uh, van het vliegveld naar zijn hotel. Psy verloor daar de controle over zijn peperdure Rolls Royce. En reed achterop een uh, passagiersbus en daar kan je het niet van winnen. Zij had uh, geen zin in alle commotie en liet uh, Rolls-Royce achter... en sprong bij een bevriende automobilist in zijn uh, Porsche. En vertrok snel, oftewel... Uh, ja, nou ja. ja. Uh, People's Daily plaatste een foto van de gehavende auto op uh, Twitter. Maar bij de aanrijding uh, raakte niemand gewond gelukkig, alleen uh, wat uh, blikschade. Maar eigenlijk een beetje, uh, ja, zoals in uh, zijn clip, hè? vluchten wanneer je vluchten kan. Hey, ja, we draaien net uh, Demi Lovato. En Demi Lovato wil best nog wel wachten. Maar een huwelijksaanzoek morgen zou ook prima zijn. Al dus uh, deze dame. Dat onthulde de zangeres uh, tijdens een interview bij een radiostation in uh, Nieuw-Zeeland. De zangeres heeft al een geruime tijd een relatie met uh, Wilmer Valderrama. Ik ben heel, heel, heel erg verliefd op hem. En ik denk dat, en waarschijnlijk, wachten we nog wel heel even. Maar als hij me morgen zou vragen, dan zou ik ja zeggen. Zo onthulde deze dame. Het tweetal uh, scheelt 12 jaar. En juist in het begin lag dat gevoelig. Ook bij haar ouders. Maar inmiddels uh, hebben zij ook gezien dat het serieus is. En zijn ze er helemaal aan gewend. Katy Perry dan. Katy Perry. Die zit altijd ook in mooie pakjes. De kledingketen H&M heeft Katy Perry gestrikt als het gezicht voor hun kerstcampagne. Katy Perry is druk bezig met het doorpassen van de wintertruien. De zangeres is vanaf november het gezicht van H&M. En volgt daarmee Tony Bennett op en Lady Gaga die in 2014 spotjes maakten voor de kledingketen. Deze zangeres bracht het nieuws zelf naar buiten via haar Instagram... Laten we even een korte pauze nemen in deze zomer. Ik kan niet geloven dat ik nu al kerst-emojis aan het gebruiken ben. Aldus Katy Perry dus. En dat allemaal op zijn Engels natuurlijk. Hè. Dat zal niet in het uh, Nederlands uh, gaan zeggen. Dus uh, kan je niet wachten. Kijk even op haar uh, Instagram en dan uh, kom je er vanzelf achter. Vijf minuten voor de klok van vier alweer. Zeker dat we het uh, laatste nummer van het eerste uur uh, gaan draaien. Dat is een nummer die op uh, plek uh, 22 staat. En die in handen is van uh, Florence en de Machine. En je hoort het water al: het is het uh, prachtige singeltje Ship to Wreck. Helaas wel drie plaatsen gezakt in de 14e week dat ze in de lijst staan. Van 19 naar 22. Hoogste positie voor was 13. Florence en de Machine, Ship to Wreck. Tot straks na het nieuws. We'll be right